We verzoeken de gemeente te willen zingen van Psalm 78 en daarvan het de derde zangvers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacob's huis, een wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat men ooit haar kennis moog ontberen. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang. Wij noemden nu het derde zangvers van Psalm 78.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 Gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood hebben dat hij eten En Mefibozet, de zoon uw heren zal gedurigelijk brood eten aan mijn tafel. Siba nu had vijftien zonen en twintig knechten. En Siba zeide tot een koning, naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal u knecht doen. Ook zo Mefibozet eten aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mefibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Siba woonden, waren Mefibozets knechten. Alzo woonde Mefibozet te Jeruzalem omdat hij geluk at aan de koningstafel en hij was kreupel aan beide zijn voeten. Onze hulp en onze verwachting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 worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heren door den heilige geest. Amen. Zoeken we nu het aangezicht des Heren. Je Heren. Dat we de beden van de oude kerk niet te boven zouden zijn. Dat ik klaar en onderscheiden zag... hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen... in de wetenschap dat bij u de wijsheid is voor een dwaas volk dat er bij u ruimte is voor een vast gelopen volk dat er bij u rechtvaardiging is voor een gans verloren volk en dat er bij u heiliging is voor een erfdeel die wat de melaatse beleid beleven moet gaat uit van mij, want ik ben een zonder mens, heeft Peterus gezegd. En in mijn laatste zei er wat bij. En die geweld, ge kunt mij reinigen. Want wanneer we voor u dat heilige, onbevlekkelijke wezen... mogen zijn in dit ogenblik met de gemeente... En een hoopske vreemdelingen, dan is het een wonder dat uw sparende en verdragende goedheid nog over ons is, en dat u de deur van uw woord nog niet eeuwig dicht deed, en dat u ons nog voorkomt met de bediening van uw eeuwig en onveranderlijk getuigenis. En dat zich uitstrekt vanuit de eeuwigheid naar de onveranderlijkheid van uw goddelijk verbond naar mensen die in Adam gerekend beeldloos, levenloos en in de inleving van het hart goddeloos worden bevonden. En wat is het een wonder? Wanneer we onze staat als staat gaan inleven, als staat gaan bewenen en wanneer het waar gaat worden in ons leven, hoe kom ik ooit door God bekeerd om te leren de noodzakelijkheid die uw hoogste profeet voor de ganse menselijke geslacht naliet tenzij dat de mens wederom geboren worden hij kan het koninkrijk gods niet zien en u bent u de auteur om vanuit de eeuwigheid uit te werken wat in de eeuwigheid vast ligt om eeuwigheidswerk in de tijd te openbaren de eeuwigheid op te binden en ze te voeren naar de eeuwigheid zou u die geheimen vanuit de hemel willen leren. En dat deze avond ook u uw kerk mogen bouwen. En dat indien het u behagen mocht in de breedte. Omdat u uw hand zo stil houdt, o God. En omdat de afkeer tegen de waarheid waarin een mens gans ontledigd en onbloot wordt en voor het vlees niet aangenaam is de godsdienstige mens van onder de waarheid vandaan houdt. Maar een volk dat waarlijk om u verlegen is en altijd maar met zichzelf in de knoop zit, die met duizend doden over de wereld gaat, is het een wonder, als de ploeg van uw getuigenis het leven opkomt te ploegen tot in de diepste voren van ons leven op dat de ontdekkende kracht van woorden en geest ons leren dat alleen van God vandaan nog een mogelijkheid is voor een mens waar het niet meer mogelijk is zou u nog willen werken in de harten van onze kinderen wat vaders moeten voorhouden en moeders moeten leren, dat kan u toepassen. Zodat ook onze kinderen met indrukken van de dood en de eeuwigheid bedeeld de noodzakelijkheid in hun jonge harten gaan inleven. Wat zo eenvoudig vanaf de prilheid van het leven wordt voorgehouden dat ze een nieuw hart moeten hebben. Maar dat verklaart tegelijkertijd dat dat oude hart voor u niet kan bestaan. En dat we hartvernieuwende genade van de hemel nodig hebben. Werkt in ons opgroeiend geslacht. Dat het nageslacht u mogen dienen, we hebben daarvan gezongen met uw oude kerk. Opdat ze die leer van kind tot kind... Ja, het in de nageslachten toe zouden mogen bewaren. U geeft en gaf aan Jacob uw wetten. U doet nog altijd Israël op uw woorden letten. Maar laat ook deze dag wat onderwijs mogen zijn voor uw strijdende gemeente op de wereld en de doorbrekende gangen. Niet alleen in het plaatsmakende werk van u, o eeuwige middelaar, o gods en der mensen, maar ook u te kennen als van den vader geopenbaard en in te leven dat we van den vader gegeven moeten zijn om hem als een geschenk uit uw handen te leren kennen, om dan door hem met u te worden verzoend. En dan geeft u u de uwen geen rust onder het hol van de zielenvoet. Eer dat die toepassing daarvan in hun leven gekend wordt. En dat is een van die zoete eigenschappen, heren. Niet alleen van ontblotende genade, maar ook van voortgaande armakende genade. Opdat we u zouden nodig hebben en laat uw kerk in de oefeningen des levens... Maar voortdurend begrijpen dat rechtvaardiging een eenmalige daad is, maar heiliging een voortgaande daad is. En dat dat bloed elke dag maar nodig is om een voor u een bestaan te mogen hebben. Wat dan ook niet kan samen zijn, <tosses> of wil samen zijn, dat willen we u betrouwen. U kan bereiken wat wij niet bereiken kunnen. En wat meeluistert, dat mag u de oren openen om te doen luisteren. Zou u het kunnen behagen, heren, te denken aan de noden, de zorgen die er zijn? We denken bijzonder aan de moeder uit het gezin Drost, die gisteren plotseling opgenomen werd en ook direct uh, geopereerd is. En u mocht herstelling geven. Het nog mag meevallen. Gedenk ze met de jonge gezin en de man. En uw goedgunstigheid. Ook de moeder uit het gezinnetje van Putten. Die moet morgen opgenomen worden. Ze heeft al zoveel malen in het ziekenhuis moeten verblijven. Er zijn al zoveel operaties verricht. En ook nu wacht maandag. Die operatie. Ach, heren. U zei het. Die ook die medicijnmeester wijsheid kan geven. En de operatie mogen slagen. Opdat er ook weer wat levensmoed en verwachting uitgeboren mogen worden. En voor allen die nog ook op een oproep wachten. We denken ook aan onze oude Amstbroeder. Die ook volgende week staan te worden, zou u hem ook maar onder u de heren die lage plaats willen geven die nog nooit beschaamd hebt en die beloofde, mijn oog zal op u zijn, ik zal raad geven dat het u believen mogen, o God, u op zich te houden over alles wat rood draagt. En dan denken we ook aan een van uw dienaren die deze week uit de kring van de gemeente ontvallen is, na jaren van emeritus, emeritus predikant in Ermelo te hebben verkeerd, is ook voor hem het moment daar geworden, dat u waar gaat maken en over weinig zijt getrouwen wist en over veel zal ik u zetten. Mocht u zijn vrouw gedenken en die hem lief zijn op aarde... En als zaterdag het stof tot het stof gedragen wordt. U u dan de levensvorst getuigenis willen geven. Van uw werk en van uw zaak. En kroont u wat uw hand eenmaal heeft gevrocht. Denk aan de nood daar volken. Aan de dreigingen van oorlog. Aan de geesten van revolutie. U mocht ze te nederwerpen. Uw rij komen te bouwen. Het geruis van uw kerk aanschouwend. In de verscheurdheid. En de verdeeldheid. En het uithollen van binnenuit. Van de waarheid die naar de godzaligheid is. Denk aan uw knechten en allen. Die uw kerk mogen dienen. En verleen vanavond uw knechts. De leiding en het inzicht. Van de waarheid en dat u de geur van uw geest niet onthouden Om uw naams wil. Amen. Wij zingen Psalm 72, vers 6, 7 en 8. 72, 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. En vallen voor hem neer al het heiden, om getuigen, lofgetuigen. Nooddriftigen zal hij verschonen. En zo moet de koning eeuwige leven. 72, 678, wij verzingen, wordt daar gecollecteerd. liefde van de weldaden die de Heere aan zijn gemeente schenkt. Er zijn onderscheiden, noemt de dichter van Psalm 84, wel twee bijzondere weldaden. Hij zal genade en hij zal ere geven. En daarmee heeft die dichter van 84 ons geleerd dat we die genade niet kunnen pakken, niet kunnen verdienen, niet door werken kunnen verwerven, maar dat dat een eenzijdige daad van de hemel is. En een van de weldaden die daar onlosmakelijk aan verbonden is, Zoals de dichter ons het voorhield, dat de Heer dan ook ere geeft. En wat bedoelt het dan? Een mens die een eerover is van God. Een mens die zich alleen maar zelf op het oog heeft. En als hij bezig is om zichzelf te kronen. Hoe kan die mens dan ere ontvangen? Wat betekent dat dan? Gaat de wereld dan in een optocht achter je? En hangen de mensen dan vlaggen voor je uit? En roepen ze dan heel broek dat is een kind van God? Nee, nee. Dat bedoelt dat de Heer zelf getuigenis geeft... van het werk dat hij in die ziel gevrocht heeft. En wezen wil de Heer zeggen... Waar ik de genade schenk... Daar kroon ik de genade ook. En ik heb u dat wel eens meer gezegd, denk ik... Dat een van de oude leraars... Op die wijze dat uitdrukte. Dat hij zei... Mijn eer is... Dat God mij geëerd heeft... Om zijn dienaar te zijn. Genade en eer is genade. Hoe God daarvoor plaats maakt en dan ook de eer niet onthoudt, wil ik met u gaan overdenken in vervolg van het leven van David, waar we nu al zo lange tijd met elkaar over hebben mogen denken. Ik wil vanavond u aandacht vragen voor 2 Samuel 9. En ik wil met u overdenken <coughs> nog enkele versen die ons nog wachten. Ik lees zomaar daar enkele, vragen, enkele versen uit. Als nu Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam. Zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mefiboset en hij zeide, dus hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk wel dadig bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader zou wedergeven. En ge zult gedurigelijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Is hoofdgedachte. Ik wil uw aandacht naar aanleiding van dit deel van ons hoofdstuk bepalen bij soevereine verbondsweldaden. Soevereine verbondsweldaden. Ik zie enkele gedachten die worden geopenbaard aan een verbroken mens. Die worden verklaard aan een vrezend mens. En ze zijn aanvaard door een onwaardig mens. Verbondsweldaden. Die worden geopenbaard aan een verbroken mens. Zie hier een knecht, zegt fibozer. Ze worden verklaard aan een vrezend mens. David zei de vrees niet. En ze worden ervaard door een onwaardige mens... ...dat je omgezien hebt naar een dode hond. en toch in het verband waarvan zelfsprekend ook bij betrokken wordt. Dan geef u de heilige geest ook vanavond een weinig inzicht... ...in een stukje leven... Van de man naar Gods hart die van zichzelf ook niet naar God gevraagd heeft. Maar waar God naar gevraagd heeft. En die zijn eigen werk in het hart van David kroonde. Deze schriftwoorden die brengen ons vanavond opnieuw. In contact met de man naar Gods hart. Wanneer we dit negende hoofdstuk uit het tweede boek van Samuel tot hiertoe hebben gevolgd... dan zijn we nu gekomen op een moment dat de Heer aan de ene zijde... al zijn toezeggingen aan David heeft bevestigd. Wat jaren terug in het huis van Isaïe in Bethlehem is gezegd... dat is nu ten dele in zijn leven waar geworden. Ik zal u tot een koning Israël stellen. En dat is door een weg van strijd, onmogelijkheid, druk, vijandschap, is dat heen gegaan. Ja, zelfs nadat de Heere zijn koninkrijk bevestigd had, hij niet alleen tot Koning over de twee stammen, maar later ook over het rest, de tien stammen, tot koning is gezalfd geweest. Dus zowel te Hebron als te Jeruzalem zijn die aanvallen op dat koningschap gebleven. Want u weet dat Saudi hem hittig vervolgd als een veldhoen op de bergen gevallen is... U weet ook dat de zonen van hem sneuvelden. Maar dat dat nazaat van Saul... tegen dat gevestigde koningschap... nog altijd begeerde oorlog te voeren. En in het mogelijk waren... dat kroonrecht te ontnemen. En als God het niet verhoed had die verloren troon en kroon weer terug te brengen onder het geslacht van zo. Dat is toch duidelijk? Nou, dan zie je daarin dus verklaard, dat ook in de gangen die God met zijn kerk op aarde heeft, en we geloven toch nog altijd aan een voorwerpelijke en een onderwerpelijke waarheid, en we geloven toch altijd nog, dat de leidingen die de Heer met de Bijbel heiligen hield, dat daar het leven van Gods kerk in terug te vinden is. En dat dus hier blijkt, wanneer David zelfs tot het koningschap gekomen is, dat de vijandschap van het huis zal niet ophouden. Net zo als in het leven van Gods kinderen, dat als de Heer verwaardigt om te komen tot de bewuste kennis van het koningschap, ...dat die strijd nog altijd maar doorgaat. Maar denken we eerst aan het voorwerpelijke van dit schriftgedeelte... ...en dan kunt u weten dat we dan ons bevinden in de troonzaal... ...in Jeruzalem... ...en dat we dan in de eerste plaats opmerkzaam gemaakt moeten worden... Op de personen die we daar aantreffen, en dan zien we daar de belofte vervuld. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren en mij het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren aan David Mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heilige zalgen mij en aan het Rijk verbonden. En waarom dat het nu in deze troon is, omdat, en daarom heb ik de hoofdinhoud van de gedachten van vanavond genoemd, de verbondsweldaden, dat daar openbaar zal worden aan een nageslacht van zo, wat hier in dit schriftgedeelte enkele keren terugkomt, om des verbonds wil. Om Jonathans wil. Maar. De andere persoon die bij dit gebeuren betrokken wordt. Fibozat, waar ik u de vorige keer enkele dingen van gezegd heb. Van zijn zijn in Lodebar als u dat herinnert. Van zijn wegvoeren door een krachtige onwederstandelijke daad uit Lodebar dat hem niet is gevraagd of hem daar zin in had en of hem er lust in had en of hem daarom gebeden had en dat hij het misschien wel verwacht had want het staat er gewoon niet die man is ongewild en ongedacht en ongevraagd uit Lodebar gehaald. Daar zijn we toch wel over eens. En ik heb u de vorige keer ook geprobeerd duidelijk te maken. Dat de tocht van Lodebar over de Jordaan heen. Die hem voerde in de koninklijke wagen in Jeruzalem terechtgekomen is. Hij is uit die wagen niet geklommen op weg naar Jeruzalem. Hij heeft het ook niet gekund. En hij heeft daar oh wonderlijk, leidelijk gemaakt. Om te komen waar David hem hebben wilde. En ik heb u de vorige keer als u zich dat ook herinnert. Van die eerste ontmoeting even iets gezegd. Dat het moment is... Dat daar die twee partijen elkander ontmoeten. David de gezalverde. Mefibo zat de nazaat van Jonathan, de nazaat van Zo. Een zaad dat de verzenen verheven heeft. Twee personen waar een zaak in opgelost moet worden. Maar één ding weet ik wel. Dat als ik het thema noemde, de verbondsweldaden. Dat de inhoud van het verbond. En de omschreven daden in dat verbond. En de toegezegde weldaden bij de koning bekend waren. En met je Ach mensen. Het zou niet ondenkbaar zijn. Dat de geruchten daarvan doorgecijpeld zijn. Zo, die had er wel eigen in. Ook dat is u in het verleden voorgehouden. Van die wonderlijke zaak tussen Jonathan en David. En nog Mephibozat daar fluisterend uit de verte, wel eens wat van gehoord heeft. Ik weet het niet. Maar dat zeg ik u wel. Al zou hij daar ...iets van gehoord hebben... ...van dat verbond... ...en van die verbondsweldaden. ...dat die man daar niets mee heeft kunnen doen. En dat die man daar niets geen vrucht van gehad heeft. Want u moet wel geloven mensen... al zou die gehoord hebben van een verbond. Maar dat kan ik niet lezen in het woord. Dat ik daarmee Fibose en Lodebar... He, ...zo hebben aangetroffen... En daaruit geschreven voor de hemel, heren, er is toch een verbond. En wil je om dat verbond gedenken? Wat had die man niks mee te doen? En al die verdwaasde verbondsberedeneringen en die verbondsbeschouwingen. Als God dat niet persoonlijk en bevindelijk aan de mens bekend maakt. Is dat een geheim dat gesloten ligt, maar dat wel openbaar komt daar in Jeruzalem als die twee partijen kanker mogen en kunnen ontmoeten. En het is ook u duidelijk gemaakt, denk ik... dat als daar in dat koninklijke paleis, in die zaal... die partijen er zijn en omringt... natuurlijk naar de luister van die tijd... met velen daaromheen... dat het niet Mephibozat geweest is die daar aan het woord gekomen is. En dat het niet Mephibozet was... die David aangesproken heeft. En dat daar geen schreeuw uit het hart van Mephibozet beluisterd is. Want die man die was daar rechteloos. En die man had maar één gedachte. Wetende hoe het in die tijd ging... als de verwisseling van het koningshuis plaatsvond... Dat er voor deze Mefibozat geen ruimte over was. En dat hij niets anders kon verwachten dan daar in de ontmoeting met David. Dat dat zijn doodsvonnis zou zijn. En dat hij in die rechtszaal niets anders kon inwachten dan het woord des konings. Ge weg van mij, gij die niet hebt gewild dat ik koning over je zijn zo. En nou is daarom het wonder. En dat het woord in de eerste plaats... En dat is toch puur naar de schrift. Dat het de koning is. Die zijn mond open doet. En weet je wat zo verwonderlijk is... Als je die geschiedenis van David naleest. En probeert die diepten van Gods Woord Een klein beetje te doorzien. Dat in de eerste plaats me opvalt dat David de naam kent van dat ellendige mensenkind dat daar voor hem neergezet wordt. En dat David precies weet wat zijn afkomst is. En dat David precies wist waar hij vandaan gehaald is. En toen heb ik gedacht aan de soevereiniteit. Van die verbondsheerlijkheid. In het leven van een mens die door God tot God bekeerd wordt. In de aanspraak vanuit de eeuwigheid. Tot dat voorwerp van soevereine goddelijke genade. Dat de Heer die naam kent. Hè? Want die weet waar je woont. Hè? En dat de Heer de eerste is die dat woord komt te richten. En ook de afkomst weet zoals David dat van uit werd. En ook weet hoe dat vorige slacht waaruit hij opgekomen is. Als rebellen verkeerd heeft. Of dacht u dat God de mens in het wonder daar weder geboorte vindt. Als een vriend Gods. Of dacht u dat God in het wonder van de wedergebotene mens vindt... met alle hebbelijkheid bedeeld om bekeerd te willen worden? Dan geloof het ook niet heen. Maar dat hij daar een mensenkind kind aantreft en dat het een wonder wordt... als dan het eerste woord Gods beluisterd wordt. En zo heb ik u vorige keer ook al iets gezegd... David tot totdat nazaat... Van zo gezegd zo hebben. Je bent de doods. een nazaad van een rebel die mij naar het leven gestaan heeft. En zelfs jouw geslacht heeft zijn vijandschap niet afgelegd toen ik als koning over Jeruzalem werd gezonken. Toen zelfs ben je nog doorgegaan in je vijandschap. En dan zou de Heer gedaan kunnen hebben ook in het leven van de zijde en toen heb ik u vorige keer meen ik ook nog volgehouden dat toen uit de mond van David maar één woord gekomen is ik heb gezegd hij kent hem, hij weet het hem boos zijn. en die woorden die toen gesproken zijn die zijn met zoveel zolving. En met zoveel indruk tot die man daar gekomen, die daar als een rechteloze, waardeloze, als een naza de dood verdiend heeft. En dan lees ik in de schrift wat een eeuwig wonder als Mephibo werd. En luister goed hoe de schrift het hem noemt, de zoon van Jonathan. En de zoon van Saul. Het is alsof de Heerde zegt, kijk eens eventjes, ga eens terug. Tot David in kwam, zo viel hij op zijn aangezicht. En boog zich neder en David zeide, Mephibozet. En dan is dat vernederend geweest. Vertederend. En dan hoor ik uit de mond van deze Mephibozet... Niet zeggen inderdaad, David, ik ben mee En inderdaad, ik ben van koninklijke bloeden. En ik ben van koninklijke afkomst. En die afkomst dat ik van koninklijke bloeden ben, neem je me niet af. En dat ik een ben van de koning Israël, dat kunt u niet ongedaan maken. Nee mensen, want daar ligt een verneden mens. En dan haalde al die titels en al die waardigheden en al die gewichtigheden die een mens zou kunnen opdragen, die zullen voor de grote eeuwigheid niet de minste betekenis hebben, begrijpt u. En daarom heeft die man dat niet gezegd, want dat zou in strijd zijn met het waarachtige leven dat het God is. En daarom kan deze man niet anders. Ik lees het toch immers in de schrift van vanavond. Zo viel hij op zijn aangezicht en zei uw knecht in wezen heren zeg het maar u kan nu doen met me wat u wil dan is die man een rechteloos schepsel er wordt zo vraag zo gauw je hoort dat zo vaak ook, dat het naar je toe komt. We willen het zo graag weten. Hè? En je moet vooral een beetje gunnend zijn. Nou, dat ben ik wel hoor oh mensen, als het over de zaken gods gaat. Maar zult u niet onthouden als die zegt, mijn knecht. Dat hij daarmee tegelijkertijd zegt, dan kan je doen met me wat u wil. En ik geloof dat het waar is dat er niet alleen een buigen komt, maar een overbuiging daar in die rechtszaal van deze Bozet, in de weg der waarachtige bekering geen pratend mens, maar een rechterloze mens. En gaat er vanavond je hart maar eens bij liggen. Of er ooit in uw leven een moment gekomen is Ga dan maar eens terug. We willen die beginselen toch zo graag horen niet waar. Ga dan maar eens terug. Of er ooit één moment in je leven is geweest. Dat je tegen God gezegd hebt. In de inleving van je bestaan. Heren, dan nou kunt u met me doen wat u wil. Het staat in het eerste hoofdstuk in de artikelen tegen de remonstranten. Dat God dat woord brengt waar hij wil en hoe hij dat wil. En daar verklaart dat mensenkind zich voor God. Dat hij geen betekenis meer heeft. Heer, u kan met me doen wat je wil. Ga ik wat zeggen. Als de Heer als antwoord aan had gegeven zou hebben. Ik ben uw knecht zegt Mephibozat en deze. Nou is het met jou afgelopen. Voor jou heb ik niet. De erfenis van je vorige slacht ga je nou eigenen. Daar zou die Mephibozat niet geprotesteerd hebben. Maar God kon met die man doen wat hij wil. En ik denk mensen. Als we na de eerste vruchten van het nieuwe leven of. Of is dat ook al verboden in onze tijd? Zeg dat die tijd aanbreekt. En ik roep God door de getuigen. En mag u ook doen. Of u die tijdjes kent in je leven. Dat als de Heer je weggestuurd had. En ik heb ze het horen zeggen. Dat oude van God geleden volk. Heer. Als u me eeuwig uit uw gemeenschap band. En me van voor uw aangezicht wegstoot in de eeuwige rampzaligheid. Dan zou ik toch zeggen dat u recht bent. En als u me van voor uw aangezicht weg doet. Dan zou ik het beleiden. Ik weet niet dat dat kan niet he. Dan zou ik het beleiden. Heer. dat is mijn schuld. En u bent vrij van me. Denk erom dat zo'n ziel God vrij verklaart. uw knecht. En daar waar dat mensenkind onder God. Vroeger zeiden ze dat er komt ook een toevallen tot God. Niet waar? Wat is het dan wonder als dan die verbondsheerlijkheid. Zich naar buiten openbaart. Hoort u maar. En wat zegt David nu? Vrees. Nee. Dus het blijkt dat die Mefibosa daar in die rechtszaal het niet zo ruim had. En het blijkt dat die man daar in die rechtszaal het behoorlijk benauwd had, want daar staat toch maar geschreven. En de koning doorziet dat, want hij ziet aan de gestalte, misschien wel aan de ogen als hij hem naar boven heeft durven kijken, maar aan heel die gestalte van Mephibozet, dat het niet zo breed had mensen. Ik geloof in de natuurlijke baardenswee, met de beschouwing van me, dat je het dan niet zo breed hebt. En ik geloof in de geestelijke basis weet je... dat je het ook niet zo breed hebt. En dan een wonder. Vrees niet. Dus hij heeft... gevreesd. En laat David het nu... met deze woorden... vrees maar niet. Nee, dan wordt er een verklaring... vanuit de troon... gegeven. En opnieuw stipuleer ik dat. Ook nu... Weet met Vibozet niets van de heerlijkheid van het verbond. Niets. Maar nu wordt hij de geheimen daarvan... En ...voor de troon duidelijk gemaakt. Luistert u maar. Vrees niet, want... ...ik zal zeker dadigheid bij u doen... Dat is ook daden. Daarom noemde ik de verbondse weldaden, als je goed geluisterd hebt. Ik zal weldadigheid aan je doen. Staat geschreven van het ingewand Gods dat rommelt van barmhartigheden. Wel nu mensen, hier wordt iets van die wonderlijke weldadigheid vanaf koningshart. ...waar Mephiboz had bekendgemaakt... ...ik zal weldadigheid aan je doen. Wat die weldaden zijn... ...wat die weldaden zijn... ...zijn die weldaden nu gegrond... ...omdat die man daar voor God in de stof ligt? Zijn die weldaden nu gegrond... ...omdat die rechterloos is? Zijn die weldaden nu gegrond... ...omdat hij vrees is... ...en wordt nu die... ...koning belogen... ...vanwege de gestolten van die man... Nee, dat is slechts vrucht. Uit het verbond bediend te worden. Ik hoorde ze daarover praten mensen. Toen ik was een jongen aan de voeten. Van het oude volk van God zat. Daaruit bediend te worden. Vrijmachtig, soeverein. En volmaakt. En hoe dan wel moet u luisteren. Wat hij zegt. Ik zal u wederreden, lees die goed hij zegt niet ik zou het je geven ik zou het je wedergeven en dat wijst toch wel op onderscheiden zaken waarmee Fiboza had en dat geslacht in hem begrepen was dat kwijtgeraakt was dat verspeeld had het verzondigd had het verbeurd er staat niet, ik zal het je geven. Nee, er is een herinnering, ik heb u daarnet gezegd, aan die rechterloosheid. Maar ook een herinnering dat die mens niet iets, maar er alles doorgebracht heeft. Doorbrengen ze. Durven we dat te aanvaren, deel. Volk gods in de oefeningen van je leven. Als je nou eens een ogenblik eerlijk voor God mag zijn, hè, ben je nou verder gekomen? Een grote doorbrenger voor God. En dan dat wonder. Nou, van de andere kant vandaan: dat die rijkdommen nu, die in dat verbond zijn verklaard geworden, toegezegd worden. En ik weet het, dat toegezegde weldaden zekerlijk ook deelachtig gemaakt worden. Maar wilt u wel even mee luisteren? Dat toezegging nog altijd voorafgaat aan de deelachtigmaking. Hier mag deze man horen, uit de mond, en dat is met een eetzwering, om Jonathans wel zal ik het u wedergeven. Waar je geen rechten meer op hebt. Wat er doorgebracht is. En ik zal je dat wedergeven zegt hij. Alle akkers. De toezegging van de weldaden. Gaat altijd aan de toepassing daarvan vooraf. Daarom zal de Heer in de gangen die hij met zijn kinderen op aarde houdt. Altijd het Onderwijs over de daden vooraf laten gaan aan het schenken van de daden. Mag toch wat separeren? Daarom zal op de school van genade er een erfenis gevonden worden. Die vanuit het woord persoonlijk en zielsbevindelijk de toezeggingen. Hij beluistert. En met de toezegging van de weldaden. Geen bezittend mens werd. Wat is strijd. Met de hoogmoedige bezittende klasse. Van onze tijd mensen. Die kerk zou met de toezeggingen. Zeker in God verblijd zijn. En zekerlijk getuigen: Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar die ook beleven zal. als de toezegging geen vervulling krijgt. Nee, gaat anders zeggen. Die met de toezegging en de blijdschap in haar hart. toch moeten zeggen, heren, maar hier kijkt nou eens. En wat nou toegezegd is. dat gaat de heren zekerlijk vervullen. Want dat is die wonderlijke geschiedenis. van Mephi vanavond. En gij bijzonder. En gij ge zult gedurelijk brood eten aan mijn tafel. Dan wordt hem niet alleen toezegging van de weldaden gegeven. Maar ook een toezegging van de verborgen omgangen met God. Dat hij een plaats in Gods gunst wordt toegezegd. En die toezegging die heeft hij beluisterd mensen. Maar toen zat hij nog niet aan de tafel. Hoor. Toen heeft hij het van, van de troon vandaan gehoord. Zekerlijk gij zult het. En gij zult het gedurelijk. En gij zult brood eten aan mijn tafel. En ik zeg. Wat moet het hart van dit ellendige schepsel. Wel opgesprongen zijn van vreugde. Vanwege die toezegging die de Here gedaan heeft. Mensen, ik geloof dat zo'n volk in de toezeggingen wat hier in de waarheid staat, gekend wordt. Want waar brengt nu deze stand in de genade Mephibozet? En waar brengt het het ware leven dat er God is? Ach, het is zo eenvoudig. Zo kinderlijk eenvoudig. Toen boog hij zich. Dat is voor de tweede keer. Daarnet heeft hij ook al gebogen. Toen hij als een gewonnenst mens voor de koning stond. En wanneer de weldaden geschonken worden. Toegezegd worden. Dag die mens ook weer. Want dan gaat hij niet en hij roept niet alles bij elkaar en zegt mensen moet je luisteren. Nou heb ik het ontvangen en nou weet ik het en dan ben ik een bezittend mens geworden. Vind je het vreemd? Als een mens met de toezeggingen van Gods een bezittend mens hoor. En geen verontmoedigd mens. Want dat staat hier. Ik lees deze kinderlijke geschiedenis. Toen boog hij zich. En wat zegt hij? Niet wat hij daarvoor gezegd heeft. Zie hier is uw knecht. Maar hij genoemt dat woordje knecht wel voor de tweede keer. Maar hij zegt in de schrift van vanavond. Wat is uw knecht? Hij kan het niet, baas mensen. Het is een al verwondering en... Een al blijdschap onder God. Die man kan dat niet klein krijgen. dat er toezeggingen van de hemel gedaan worden. Die man kan alleen maar in verwondering ermee onder God terechtkomen. En hoe laag brengen de toezeggingen van Gods weldaden. dan een kind van God? Voel die nou, mensen. En er is niks, geen boosheid in mijn nou De heren, weet het wel. Maar wel droefheid. Ik begrijp dat niet meer tegenwoordig. Hè. We worden allemaal zo bezittend. En we zijn er allemaal zulke hoge mensen mee. Terwijl het woord van God mij vanavond tot troost. Van het ware leven dat uit God is wat anders ligt. Want die man komt met de toezeggingen van de weldaden vanuit het eeuwige verbond opnieuw laag onder God recht. en hij aanvaardt in de inleving van zijn staat wie hij eigenlijk is. Want we zeggen dat wel zo gemakkelijk na. Nou, Mefie boos dat hij zegt om oh, maar dat hij een dode hond is. Een mens komt toch wel niet verder dan een dode hond. Ja, daar ga ik zo met u over denken. Maar wilt u wel even met me meedenken wanneer dat hij dat zegt? Toen heeft hij toezeggingen van de hemel gehad. Toen is er beloften in zijn ziel door God gelegd en verankerd. Toen had hij de toezeggingen van herstellende genade... En toen, met die weldaarden en dat onderwijs van de hemel, toen kwam die man zo onder God terug. Ja, anders lees ik de Bijbel niet goed mensen. Vergun me het dan maar. Maar toen, naar al die genoten weldaarden. En waarom zeg ik dat nu? Omdat ik geloof dat er een erfdeel op aarde van God geleerd is. En onder de toezeggingen van het woord verkeert. Toen op die momenten niet heeft kunnen denken. Waar nou de toezeggingen Gods een mens brengen. Die komen niet in de hoogte terecht. Die komen in de diepte terecht. En die komen in de aanvaarding van hun staat terecht. Dus je komt met de toezeggingen uit het woord. En je staat terecht goed. En wat is die staat dan? Het is getekend in de schrift. En Gods kerk heeft er geen moeite mee. En mefie Bozaat heeft het uitgeroepen. Daarvoor die troon van David. Een dode hond. Dat vraagt verklaring. Een hond. Nee, moet u niet denken aan dat speelse diertje bij u in huis. Moet je ook niet denken aan die hond waar u zo mee loopt te wandelen. Of die uh, op de boerderij aan de ketting ligt. Want dat bedoelt Nangnet nou niet. Weet je wat het nou bedoelt? Dat bedoelt van die zwerfhonden. Nou. En die waren er veel in Israël. U moet maar denken aan de geschiedenis van Achab En van die en je moet maar denken aan het woord van Jezus. Geef het heilige de honden niet. Dat betekent dat hij Mephibozag erg, erg heeft. Op een dier dat zwerft. Op een dier dat leeft van de afval. Of leeft de mens niet van de afval van de wereld? Is zonde en ongerechtigheid. Geen vuil waar een mensen leven in vinden. En deze Mephibozat heeft dat zielbevindelijk geleerd. Hij zegt, net als zo'n zwerfhond. heel mijn leven lang heb ik van het afval geleefd. Van roven en stelen. En proberen in het leven te blijven. Net als zo'n zwerfhond in Israël. Zo was mijn leven. Hij zei, maar nu is het nog veel erger geworden. Dus je waren met een dode zwervel. Afval. Weet je wat er eigenlijk staat in het Hebraïs? Een kadaver. Weet je wat een kadaver is? Als ik door de polderrij. Gemeente van Kootwijkerbroek. Dan zie ik bij de uitgang van uw boerderijen. Dan zie ik van die dingen staan. He. Toen pas hier in Kootwijkerbroek was. Toen dacht ik wat is dat eigenlijk. Daar bij de uitgang van de boerderij. En toen later begreep ik het. Daar werd de dode vee onderweg gestopt. Waarom? Uit het gezicht. Gevaarlijk. Besmettelijk. Dodelijk Gevaarlijk. Of ik heb het gezien met een zak erover. Of een stuk zeil. Weg uit die stal, weg van de levende. Weg van mijn boerderij aan de kant van de weg. En zo vlug mogelijk weg ermee. Ja, we hebben het toch wel eens over ontdekkende wegen. van niet mee. Om door God aan je staat ontdekt te worden. Maar het ook in te leven. Zou er in Kootwijker beroep vanavond nog mensen zijn. Die zeggen man dat begrijp ik. Mijn leven door God ontdekt is als een stinkend kadaver. Ik moet wel over nette mensen hebben. Keurige mensen, bekeerde mensen, gelovige mensen, verwachtende mensen. En ontdekkende gangen die roepen ergens op. En hoe de Heer in de weg van de waarachtige Bekering zijn volk daarbovenop doet vallen, dat schijnt ook al contrabanden te zijn. Maar ik denk toch, door God geleerd en door God bekeerd, dat er mensen zijn die zeggen: ik heb nog nooit zo duidelijk horen zeggen, man, ik ben het hartelijk met je eens. Mijn leven is als een stinkende daver, en niet weggeworpen. En dat leert deze Mefiboza niet in het uur van zijn wedergeboorte. Maar dat beleidt hij nadat hij vanuit het verbond onderwijs kreeg. En dat hij toezeggingen kreeg. En de belofte van herstelling gehoord heeft. Toen ontdekte de heren dat. Want als een mens in het kermen van de wedergeboorte over de wereld gaat. Dan kent hij zijn staat niet. En wat doet David daar nou mee, met dat beleiden? Moet u even luisteren. We gaan eerst een versje zingen. 84, waar ik mee begon. Het zesde vers van God de Heer. Zo goed, zo mild, is het alle tijd een zonneschild. Hij zal genade en eer geven. 6 van 84 Die boosheid is niet verder kunnen komen dan een onrein. schepsel. Hm. En dan het wonder. U gaat daar niet tegen hun zeggen: wat? Ben jij zo'n onrein. schepsel? Dan nou moet ik niks meer met je te doen hebben. Nou, herroep ik alles wat ik gezegd heb? Nee. Kan dat volk wel oprekenen? Want in de weg van de rechtvaardiging schuldig te zijn, maar in de weg van de nadere ontdekking onrein te zijn. Maar daar heeft dat leven niet op gerekend. We hebben gerekend op vastigheid, we hebben gerekend op volmaaktheid. We hebben gerekend om als heiligen voor God te leven. En weet je waarom we dat dachten? Omdat we onze staat voor God niet kenden. Maar nu de Heer ons dat komt voor te houden, wordt het een dubbel wonder. Wat? Toen riep de koning. Dan komt David aan het woord. En dan gaat hij niet spreken. Toen mijn werd dan roept hij Siba, over Siba heb ik u de vorige keer wat gezegd. Ga ik niet nog een keertje zeggen. Je weet het, hij was door Saul aangesteld en over die afkomst heb ik de vorige keer ook al met u gesproken. Die dus eigenlijk altijd die goederen van Saul beheerd had. Maar ja, die was die ook wijd. Dat was een rentmeester zonder goederen. Nu hoort er iets wonderlijks. Nu gaat de Heer die Siba, Sauls jongen, opnieuw roepen. En hij zei dat tot hem. En dan wordt de uitvoering van die beloften... Hé? Hey, hij zegt niet die Mefibos, dan moet je maar kijken wat jij ermee doet. Nu gaat de Heer ook die toezegging van zijn beloften zelf invullen. U gaat de Heer zelf aan deze Mephibosa duidelijk maken... dat en de toezegging en de vervulling... door David zelf al geregeld zal worden. Kan je ook lezen? En dat is die wonderlijke les, mensen. Het ligt allemaal zo buiten de mens om. Het is alles in de handen van de levende God. En dat is de les die vanavond tot ons komt... tot vertroosting van een mensenkind. Die weet als de Heer het minste wat hij aan die ziel toe betrouwd zou hebben... in de handen van die kerk zou laten... dat er niks van terecht zou komen. Niks ook. Zou jongen al wat zou gehad. Ja? Ik heb daar net verspeeld... en zijn ganse huis... heb ik nu aan de zoons... Usheren, gegeven. Nu maakt David bekend... in brede kring... de weldadigheid... Die hij aan Mephibozat bewezen heeft. Nu hoeft Mephibozat niet te gaan roemen op dat wat hij van God gekregen heeft. Nu geeft God zelf getuigenis ervan. En nu worden die anderen en bijzonder Siba op de hoogte gesteld van degene wat David als weldadigheden weggeschonken heeft. En de invulling daarvan, hij zegt dat moet je nou zo doen. Daarom zult u voor hem het land gaan bearbeiden. Ga je nu zonen, uw knechten de vruchten inbrengen. Opdat de zonusheren heren brood hebben. En dat eten. En met Vibosa, de zoonus heren zal gedurelijk brood eten aan mijn tafel. En dan wordt er gezegd met welke macht. Dat David die Ziba bedeelt om dat uit te voeren. ja. Ook dat ligt weer voor rekening van God. Al die toezeggingen en al die welladen, Daar zal de Heer zelf voor zorgen. Alleen zegt hij er is nog iets. Siba luister je. Herstellende genade heb ik aan die Mephi gegeven. Maar ik heb hem ook gemeenschap herstellende genade gegeven. Niet alleen de goederen. Maar ook mijn gunst. En dat nou denk ik mensen. Als Mephibozet dat gehoord heeft. Luister je mee kinderen. God. Als Mephibozet dat gehoord heeft. Wel weldaden hem toegezegd. wonder. Want wat is gebeurd. Maar een plekje in gunst. Aan de tafel bij de koning. Dat was toch het Allerhoogste. Wat in zijn ziel geleefd heeft. Het gaat de kerk toch niet om de weldaden te doen. Maar het gaat de kerk om de gemeenschap te doen. Het gaat de kerk om de gunst van de koning te doen. En dat wordt nu duidelijk aan Ziba doorgegeven. Ik heb hem niet alleen de herstelling gegeven. Ik heb hem ook mijn gunsteren geschonken. En dat weet hij. En hoe weet hij dat dan? Ook dat wordt duidelijk gemaakt. Als Siba die opdracht gaat invullen. En als Siba dat alles gaat vervullen. Dan lees ik dat, en dan slaat ik dat andere deeltje maar eventjes over. Hoe hij aanvaard wordt. Dan lees ik dat Mephibozat ook aan de tafel van de koning. Dat die weldaden mag gaan genieten. Ik zie eigenlijk iets wonderlijks. In de grote vogelvlucht. De vervulling van al de weldaden. Die ligt goed. Dan zorgt de Heer ervoor. Dat is tweede, eerste, tweede deel. En het derde. Dan zie ik in mijn gedachten. Dat er mensen. Naar zijn gaan. En dan zie ik in mijn gedachten. De heerlijkheid van de koning. Met de zijne, en al de weldaden die er op tentoongesteld zijn. En dan zie ik o oh, eeuwig wonder dat die man opgenomen wordt. Want die is niet gekropen hoor. Naar die plaats die God hem beloofd heeft. Maar die is daar van God zelf neergezet. En dan heeft hij die, die gunst van God gehad. En heeft een plekje aan die tafel gekregen. En dan zie ik tot mijn grote verwondering. Hij van den hemel gezalfd En dat ellendige schepsel die niet verder heeft kunnen komen als een dode hond. In volle gemeenschap met elkander verkeerd. Dat hij nou te doen wil hebben. He. Met die Mephibozak. En dat er een erfdeel op aarde zegt. Heren dat je nou te doen wil hebben met mij. He. Dat is zo'n eeuwig wonder. Mag dat nou nog een beetje nabetrachting zijn. Van de is van zondag. En mag ik dan nog één ding u duidelijk maken vanavond. In de afronding van deze hoofdgedachte. En hij woonde te Jeruzalem. Omdat hij gedurig had aan de koningstafel. En toen ik vanmiddag een postje zit te denken. En waarom staat dat er nou? Want dan had David toch kunnen zeggen. Je mag om de veertien dagen een postje komen men heeft de koning die mefibosa dicht bij hem willen hebben. Zo dicht bij hem. Dat hij hem elke dag ontmoeten kon. Verbondsvaldaden. En een van die grote verbondsvaldaden is. Dat elke keer die Mephibozat. Aan die tafel gedragen werd. En dat elke keer opnieuw als hij daar een plekje kreeg. Hij ervaren heeft de gunst van de koning, de trouw van de koning en de liefde van de koning. Ik heb twee dingen zitten denken van mij. De koning heeft Mephibozat bij hem geduld en is hem niet moe geworden. En Mephibozat is het nooit zat geworden aan de koning van de tafel. Want dat gemeenschapsleven met God, dat raak je nooit zat, mensen. En ik heb nog wat gelezen. Hij gaat afbreken nooit. En hij was kreupel aan zijn beide voeten. Ja. Die man heeft zijn val heel zijn leven moeten meedraaien. Kan je dat nou? En dan geloof ik dat dat een van de zaken is. En laten we nog maar wat bevindelijk met elkaar praten vandaag. Dat dat een van de smartelijkste dingen geweest is. Als die man had kunnen lopen, had hij misschien in eigen kracht nog op B bij de koning te komen. En dat lukte hem nou niet. He. Die moest altijd maar weer naar die gemeenschap gedragen worden. Onthoud je dat, volk Elke keer maar weer naar die gemeenschap gedragen worden. En nogmaals... Een van de ingrijpende lessen die ik mag lezen. Een heilige symboliek uit de geschiedenis van Mephiboshis. Die man heeft heel veel leven lang zijn val moeten jou En dat valt tegen, hoe? Dat valt tegen. Heel je leven lang de gevolgen van je val moeten meedragen. Om mag ik het zo zeggen? Tot onderwijzing en troost. Mefibosis is een val nooit te boven gekomen. Ja, wacht nou eventjes. Ik lees in dat eeuwige woord van God. Daar zal geen inwoner meer zeggen. Ik ben ziek. Dan is daar vervuld geworden wat de Heer gezegd heeft. Ze zullen het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig zijn mag ik het zo zeggen wat die oude kerk ons voorzien van dat vrome volk en nu verheugd zal daar huppelen van zielen vrucht. dat zal toch wat zijn daar is de val opgelost er zijn al de beloften vervuld daar is God alles en in allen amen ach u wilt de schrift geven. U kan de schrift openen. U kunt ze op de plaats leggen. U gebruikt ze tot onderwijzing. En al zo ligt elk exempel in uw woord als een leesbare brief voor een erfdeel op aarde die zijn leven vindt in de verklaring van hun leven als ze het zelf niet meer verklaren kunnen omdat u de toepasser van alles bent geeft u ook duidelijkheid over elke weg die u komt te houden en dan wordt het waar heren die het van hun vader gehoord en geleerd hebben die komen tot mij we hebben geprobeerd iets ...van de verborgenheden van het woord duidelijk te maken. Voorwaard heilgeheim wordt aan zijn vrienden... ...naar het vree verbond getoond. Pas toe wat wij niet kunnen. We mochten vandaag die man herkend hebben... ...in ons eigen leven. Zou u het kort genadig willen verzoenen, heer... ...en wat wij niet duidelijk konden maken... ...helder... Zelf verklaren in de harten, tot bekering en tot toebrenging. Wanneer we de gangen missen, maak het gemis maar tot een gemis. Wanneer het begeren, mocht u dat begeren vervullen. Wanneer we er iets van kennen, ons maar laag onder u houden, Heer, Want u staat voor uw eigen werk in. Wil ons leren en ook leiden over de wegen die we verder moeten gaan... Brengt veilig waar we worden verwacht en vervul ons hart met de vrees van uw naam en doet ons geloven, Heere, dat ook de vervulling van dat zal zijn op die plaats waar het afgekeurde volk van u, o God, gereinigd in het bloed, een plaats zal hebben aan die tafel met Abraham, Isaac en Jacob... Waar de bruiloft des Lams in alle heerlijkheid wordt vervuld. Hoor ons van de Nemel om Jezus wil. Amen. We zingen 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht gegroet. We zingen het vierde van Psalm 85. laat ons in uw vrede ontvang de zegen, de zegen. De Heere zegenen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijt u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.